Met het de 25-jarige man die gisteren in het Groningse boom het leven bracht en een politieman doodschoot, is geen Nederlander. Onderzocht wordt dat de verblijfstatus van de man is. Dat is bevestigd door het OM. Dat deelde verder mee dat het vrouwelijke slachtoffer 29 jaar was. In de Rotterdamse haven zijn de shorders in staking gegaan. Shorders zetten containers vast op schepen en kades en maken ze los. Ze hebben ruzie met hun werkgever over een nieuwe CAO. Bij een van de shordersbedrijven bedrijven gaat het conflict over de loonstijging, bij een ander bedrijf gaat het over de flexibilisering. Volgens de werkgevers zijn er nog geen signalen dat de schepen uitwijken naar andere havens, wel zijn de wachttijden opgelopen. Gedetineerden in Lelystad spannen een kort geding aan tegen de gevangenisdirectie, Ze zijn kwaad over de versobering van de telefoonregels. Tot nu toe konden gedetineerden tijdens recreatieuren collect bellen met hun familie en met hun advocaat.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 Let me get that. of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 Let me be ik de vader rennen om je mond, de licht lichtval op je haar Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan me merken hoe je bekijkt, wat ik van je denk, je ogen steeds zwijgen Je kunt voelen hoe ik je geeft uit van jou Waar voel ik nu nog leef, maar ik kan veel beter zwijgen Zeg wat ik fantasieer, wat ik met je wil en ook nog wanneer. meer Je kan me raden wat je zegt, zal wat ik je, je vertel dat op ook niet van, maar ik kan veel beter zwijgen Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je daarvan achter kijken tot ik alles van je deed Met alle mensen vergelijken, mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten wennen tot je ook iets in me ziet Jij je laat leren kennen Maar misschien wil jij dat niet Niet, maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan me merken hoe ik je bekijk Wat ik van je denk, je ogen steven fijn Je kunt wel voelen hoe kom je geeft Dat ik van je hou, waar voel ik nu nog weet, Maar ik kan veel beter zwijgen